10 uur. Marielle Hageman met het NOS-journaal. De 15 gewonde kinderen. die na het busongeluk in Zwitserland. naar een ziekenhuis in Leuven waren gebracht, zijn allemaal buiten levensgevaar. Drie van hen mogen morgen weer naar huis. Vier kinderen liggen nog op de intensive care. Dat meldt het Academisch Ziekenhuis. Nu liggen nog drie gewonde kinderen in een ziekenhuis in Zwitserland. Een zwaargewond meisje dat in Bern werd verpleegd, is vandaag overgebracht naar België. Door het ongeluk dinsdagavond in een verkeerstunnel in Sher kwamen 22 kinderen en zes volwassenen om het leven. Onder hen zijn zes Nederlandse kinderen. In Bagdad is een Amerikaan vrijgelaten door een militie... die hem negen maanden geleden ontvoerde. De man werd vertoond op de Iraakse televisie... omringd door Iraakse parlementsleden. Volgens de parlementsleden van de beweging van de geestelijke al-Sadr... is de man een militair... De man zelf zegt dat hij een oud militair is en dat hij als burger is teruggekeerd naar Irak om daar te werken. Hij is maandenlang buiten Baghdad op verschillende locaties vastgehouden. Hij kreeg te horen dat hij op humanitaire gronden was vrijgelaten. Er is volgens hem geen losgeld betaald. In Egypte is de Koptische paus Shenouda III overleden. Hij was meer dan 40 jaar het hoofd van de christenen in Egypte, die Kopten worden genoemd. Gedurende het pauschap van Shenouda namen de spanningen tussen moslims en kopten in Egypte toe. Daarbij zijn de laatste jaren tientallen doden gevallen. De 88-jarige paus was een conservatief die bij president Mubarak bescherming zocht voor zijn geloofsgemeenschap. In de eredivisie heeft Excelsior door een overwinning op Roda de laatste plaats verlaten. In Rotterdam werden 2-1 voor Excelsior. Onderaan staat nu de graafschap. De ploeg verloor vanavond in Waalwijk met 1-0 van RKC. De wedstrijd VVV-NEC is nog aan de gang. Het weer vannacht regen of motregen, Minimumtemperatuur een graad of 6. Morgen later op de dag overwegend droog. Het wordt zo'n 9 graden aan de kust en 12 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Het Syrische volk kan niet zonder uw steun. Helpt u mee? Geef op Giro 999 Den Haag. Aanstaande zondag om half drie op Eredivisie Live topvoetbal in je huiskamer. FC Twente Feyenoord. Bestel dit topduel en kijk hem live op je tv of pc. Al vanaf 5,95. Ga naar eredivisielive.nl en je hebt het. Als u dit jaar elektrisch gaat rijden... kunt u bij Stichting E-Laat een gratis oplaadpunt voor de deur aanvragen... Het is ons cadeau aan een schoner en stiller Nederland. Kijk op e-laat.nl. Nog wel eens goedenavond. Er is nog één wedstrijd in de gang. VVV staat nog steeds achter tegen NEC, neem ik aan Frank Wieluit. Ja, dat klopt. 61 minuten zijn we onderweg. Klein half uurtje heeft de ploeg uit Venlo dus nog om iets aan die achterstand te doen. voor is naar de kant gegaan voor hem in de plaats. Een andere spits, Uchebo. Free, met veel herhalingen. Ze zeggen telkens: All right no. Ja, all right is het nog niet voor VVV, Frank Wieluid. Nee, maar het uh, gelooft nog wel in een goede. Uh, of het kans, een betere afloop dan dat het nu uh, staat op het scorebord. Na 66 minuten, namelijk 1-0 voor NEC in Venlo. En uh, NEC geeft wel heel veel ruimte weg, gaat een beetje mee in het opportunisme van VVV. En uh, daardoor ontstaat er wat meer ruimte voor de ploeg uit Venlo. Met Ucebo in de spits die moeilijk van de bal af te krijgen is. En daar heeft NEC het ook lastig mee. Nu een hoekschop vanaf de rechterkant getrapt door Holla. Ingekopt door Wildschut. Het bal gaat een metertje over de goal van Babos heen. En uh, is weer het zoveelste dreigende moment. In de laatste vijf minuutjes van deze wedstrijd voor VVV dat eventjes het tempo verhoogt en de NEC daar onmiddellijk mee in de problemen brengt. Ook heeft het een wissel tot gevolg. Het is de vaste wissel van NEC coach Alex Pastoor die als Van der Velde erin komt, of voor of George eraf haalt. In dit geval is het slachtoffer George om wat meer controle te krijgen op het middenveld. Een bal afpakken erbij. Eentje die wat ruimtes dicht kan lopen. En in ieder geval iemand die daar wat meer toe bereid is dan een van de aanvallende, van de aanvallende voetballers. Van der Velde, dus nu net in het veld gebracht om het laatste half uurtje voor NEC ook te zorgen dat die drie punten gewoon meegenomen worden naar Nijmegen. De eerste actie van Van der Velden is een kopduel dat hij verliest van Kruisen. Dan komt de VVV onmiddellijk weer naar voren. Dat heeft een soort van... Uh... Tweede adem gevonden blijkt wel in deze wedstrijd. Ja, ik niet. Ik was het ineens eventjes helemaal kwijt. Verslikte me bijna in, in die tekst over, over adem. Uchebo, daar gaat hij weer op de punt van het strafschap. Gelijk twee tegenstanders voor zijn neus. Krijgt de bal keurig bij Wildschot. Die nu wat meer in de punt is gaan uh, opereren. Nee, het is zelfs Forstermans die helemaal die kant op is gelopen. Dat betekent dat achterin wat uh, mensen weg zijn. Holla probeert die ruimte nu op te vullen. NEC geeft hem daarvoor alle gelegenheid. Want uh, neemt rustig de tijd om de volgende aanvallen op te bouwen. Fadoch, achter eventjes Achteruit naar Nuitink. Nuitink even breed naar Van Eijden. Die leek net geblesseerd uit te gaan vallen. Maar is inmiddels weer overeind gekrabbeld. En staat er gewoon weer. En het lijkt er ook niet op dat die binnen afzienbare tijd gewisseld gaat worden. Even terug naar Babels. NEC temporiseert. Zorgt even dat het de boel weer netjes onder controle krijgt. Diepe bal in de richting van Schöne. dus meestal niet de beste kopper van het hele stel. Dus verliest hij ook het duel van Holla. Maar die kopt de bal over de zijlijn. Dus kan NEC gewoon gaan gooien aan de rechterkant via Wil. En Wil neemt uh, rustig de tijd. Gooit de bal in de voeten van Schöne, krijgt hem weer terug. En dan de diepte gezocht. Uh, gevonden uiteindelijk ook bij uh, Zeefuik. Zeefuik wordt opgevangen daar. Maar uh, je kan ook zeggen dat Zeefuik bewust in het lichaam van Forstermansen duikt. Om daar een vrije bal te kunnen krijgen. Sanders ziet het allemaal over het hoofd. Want VVV houdt balbezit. Wilde de vrije trap aan Forstermans gaan geven. Maar dat was allemaal niet nodig. Nu heeft Forstermans wel de bal. Maar het is gewoon een zogenaamde lopende bal. Die hij krijgt van de recht breed gepaasd naar Leibakabessi. De diepte gezocht natuurlijk bij Ucebo. De man die bijzonder moeilijk af te stoppen is. Als hij eenmaal die bal onder controle heeft tenminste. De bal gaat over de zijlijn. Leiwe Cabessi gooit richting Forstermans. Die staat nog op de eigen helft. Hij is één van de twee. Samen met de recht naar één van de drie. Dan als je Gent ook meetelt. En dan heeft de VVV ook even gas teruggenomen. Gaat dus ook mee in het tempo van NEC. Zo pakken ze elkaars tempo in ieder geval gemakkelijk op. En in het lage tempo is het nadrukkelijk in het voordeel van NEC. Dat met 1-0 voor staat Met nog 20 minuten te gaan in deze wedstrijd. Skier Marcel Hirscher heeft twee wereldbekers gewonnen vandaag. Eerder al pakte hij de wereldbeker op de Reuzenslalom. En vanavond werd bekend dat Beat Voits, de nummer twee van de ranglijst, niet start bij de laatste wedstrijd van het seizoen. En daardoor pakte die uh, hirsje, die overigens een Nederlandse moeder heeft... die is een Oostenrijker, uh, pakte ook nog de algemene wereldbeker bij het skiën. Dan gaan we naar Milan Sanremo. Daar reed Rabobank, vertel eens iets nieuws, niet mee om de prijzen. Renshaw werd op de 21ste plaats de beste rijder... voor de grootste Nederlandse ploeg. Voor de koerskapitein Martin Chalingi was dat geen grote verrassing. Ja, kijk, zoals ik van tevoren al gezegd heb, wij hebben niet de, uit, niet de uitgesproken man die hier uh, zou kunnen winnen. Dus wij zouden het echt van de verrassingen uh, moeten hebben. En ja, weet je, als ze als, als, uh, op de potje gaan, dan moet je gewoon echt nog goede benen hebben om uh, mee te kunnen. En uh, ja, ik denk dat Matti, of hij zat iets te ver van achter of iets dergelijks, want dat is, dat is ook iets waar je moet je positie hebben. Je moet goed zijn uh, en je moet het moment zien en, en, en meegaan. En dan, uh, ja, dan, kun je, dan kun je in zo'n actie meegaan. Want het was weer gewoon een zenuwuitvoering van Milaanse Remo, maar dat is deze koers altijd. Nou ik moet zeggen dat ik, uh, ik, heb, ik heb tot aan uh, bovenop de Cipressa zat, uh, zat ik mee in de eerste groep. En uh, ik moet heel ja, het, het was zenuwachtig, maar... Ja, we zaten allemaal goed van voren met z'n allen. En, uh, kijk, ik, ik kwam als een van de laatste boven. Uh, ja, dan zit je gewoon verkeerd. Maar, ik, ik vond het op zich nog wel meevallen hoe heel erg zenuwachtig het was. Maar misschien was het vanaf daar juist ja, heel zenuwachtig. Ik weet het niet. Is het anders voor jou was het anders voor jullie nu uh, jullie zonder uitgesproken favoriet uh, Milaan-San Remo -Rijen? Want ja, die andere jaren was er altijd die Oscar Freire. Daar weet je van, ja. het kan altijd weer gebeuren. Nou ja, weet je, anders. Uh, ik denk dat we ook gemotiveerd naar de start stonden vandaag uh, om er het beste van te maken. En, uh, ja, je hoopt, dat, je hoopt dat we ook met, met deze groep uh, de, de, de overwinning binnen kunnen halen. Het is altijd een gok. Of een gok, ik bedoel, het is altijd een, uh, ja, moet je zeggen, je, je doet je best en uiteindelijk komt er een winnaar uit de wedstrijd. En uh, ja, dat is vandaag weer zo. Dus ja. Dat was Maarten Chalingi. In de finale was de Rabobank-ploeg wel met veel renners voorin te vinden. Lars Boom reed de hele tijd in de buurt van Renschel En hij kon dus goed zien waar het mis ging. We werden denk ik 500 meter van de top van de Poggio... ...werde we, uh, we, werd ik gelost met uh, met randje eigenlijk. En met de tank die zat er net achter. En uh, we zijn toen op kop gaan rijden. In de afdaling kwamen we terug in de groep van... Uh, ...ik denk de groep van Bonen. Maar ik, ik, ja, ik dacht dat het er maar drie man voor zaten. Maar er zat een groepje van... Uh, een kleine tien man voordenkken ofzo en uh, we kwamen eigenlijk beneden met een, met een gang natuurlijk en uh, we vlogen er overheen en proberen zo hard mogelijk meteen te gaan rijden en uh, ja dat, dat lukte wel alleen uh, ja we kwamen niet dichter. Het was wel een koers met kansen dat zie je nu ook aan Simon Gerrans die dan uiteindelijk wint uh, toch wel een grote verrassing. Ja dat klopt ik denk dat we met de ploeg vandaag goed waren en uh, we zaten met vijf man uh, op de potje en ook met elkaar dus dat was gewoon heel erg goed denk ik en uh, uh, het was gewoon heel goed teamwerk vandaag, denk ik. En, uh, ja, we proberen er op het laatst nog mee te laten schuiven. Brescia kon op, op een potje net niet mee, denk ik, met de uh, met uh, kanselaren. Dat was jammer. Voor mij was het gewoon uh, aanklampen en, uh, en proberen ze op hem te komen. En dat is goed gelukt, denk ik. Uh, andere jaren werd ik op de Supressa gelost. En nu, uh, en nu zat ik op de potje er nog bij, dus dat was goed. Lars Boom, en van hem gaan we naar Frank Wieluit. 72e minuut. Ik denk dat de wedstrijd beslist is. NEC komt op 2-0. Lasse Schöne is de man die de goal maakt. Maar het begint allemaal aan de linkerkant bij Voor. Die een slimme actie maakt. Een actie waar Fleuren vol instinct en dus de ruimte voor Voor om de bal te geven aan Van der Velde. Die legt hem klaar voor Cefuik. Zeefuik legt hem terug. Ja, eigenlijk met hulp van de VVV-verdediger die hij in zijn nek heeft. Dat is de recht. Legt hij hem terug voor Schöne. En die schuift de bal in de verre hoek achter Gentenaar. En daarmee komt NEC dus op een 2-0 voorsprong opnieuw voor. Nu die er goed tussen zit om te voorkomen dat VVV de volgende aanval opbouwt. Want daar was de ploeg uit Venlo nadrukkelijk mee bezig om de ene aanval naar de andere af te draaien. Alleen doelpunt te maken, dat zat er nog eventjes niet in. En nu als het nu komt, ja, dan zou het nog op tijd zijn. Maar VVV heeft het vizier nog niet helemaal kunnen vinden. Laat staan scherp kunnen stellen. Hooguit een paar keer Holla met een vrije trap die echt heel gevaarlijk is geweest. En uh, Babels in de problemen heeft gebracht. Verder heeft de doelman van NEC nog uh, verrassend weinig te doen gehad. Voor alle dreiging die VVV wel uitstraalt. Maar meer dan dat is het uh, vooralsnog niet. Holla nu met een, uh, een bal de diepte in uh, naar Kruisen. Kruisen krijgt de bal niet onder controle. Gaat over de achterlijn. Dan kan Babels gewoon weer gaan uh, uittrappen. En dus NEC weer in alle rust om de volgende aanval op te bouwen. Daar was de ploeg uit Nijmegen al mee bezig. De tempo uit de wedstrijd halen. Dus te zorgen dat uh, al die aanvalsgolven zo ver mogelijk uit elkaar zouden blijven liggen. En natuurlijk stiekem tussendoor proberen om uh, die tweede goal te maken. En daarmee die wedstrijd in het slot te gooien. Helemaal in het slot. Omdat er nog een kwartier te spelen is, is het natuurlijk nog niet. Maar een 2-0 voorsprong is toch wel relatief comfortabel bij VVV uit. Zou je normaal gesproken denken. Van de Velden nu in uh, duel met uh, Leiber Abessi, de linksback. Van VVV wint dat. En dus uh, de ploeg uit Venlo die eruit kan komen. Mewis die uh, Kullen inspeelt, krijgt de bal weer terug. Dan de diepte gezocht bij Ucebo. Die neemt de bal aan op de borst, althans, dat zou hij willen. Hij krijgt de bal alleen niet onder controle. En dus loopt hij met ballen al over de zijlijn. En kan NEC weer gaan uitverdedigen. Is... Het is uh, nog een kwartier. En zoveel tijd heeft VVV om in ieder geval twee goals te maken. Om nog iets over te houden aan deze wedstrijd tegen NEC. Want de ploeg uit Nijmegen leidt met 2-0. David Gray met The One I Love. Is het lock-off effect helemaal uitgewerkt nu, Frank Wieland? Ja, het is niet open voor hem, want hij gaat komende week waarschijnlijk bijtekenen. Ja. En dan zie je, als dat gaat meetellen, het lock-off effect. En uh, daarna vier uh, zegens nu de tweede nederlaag. Dan uh, vrees ik dat dat bijtekenen nog wel even gaat duren. Totdat hij weer gaat winnen. Zo opportunistisch zal de voetbalwereld toch hopelijk uh, niet zijn. Maar het feit is wel dat na vier, de tweede nederla of, na vier overwinningen de tweede nederlaag op rij zich aandient voor de VVV. En opvallend. NEC de omgekeerde route bewandeld. Want die hadden vier keer op rij verloren. En nu van de laatste vier wedstrijden drie keer gewonnen. Als ze deze even meetellen wordt gemak alvast. Met nog tien minuten te spelen. 2-0 voorsprong voor NEC. En één gelijkspel. Dus eh, dan lijkt de ploeg van Alex Pastoor weer op de goede weg. Om mee te gaan doen straks aan de playoffs voor Europees voetbal. Maar moet daarin onder andere nog bijvoorbeeld afrekenen met eh, RKC ofzo. Die ook eh, heel goed staan. Maar uh, ze zijn in ieder geval een flink eind verwijderd van de na Als deze wedstrijd gewoon in uh, drie punten eindigt. Gewoon met deze stand natuurlijk op het bord. Ucebo weer met drie man om zich heen. Maar hij komt er toch weer uit. En uh, vandaag heeft hij de bal wel weer keurig onder controle. Dat is elke keer maar weer de vraag. Als je hem het veld instuurt. Van, uh, krijgt hij de bal aan een touwtje vandaag ja of nee? Is het antwoord nee? Dan kun je hem net zo goed gelijk weer eruit halen. Maar vandaag uh, heeft hij het allemaal aardig... Uh, uh, onder controle vrije trap voor VVV op een plek waar Holla zomaar weer gevaarlijk uh, kan worden. En dus uh, gaat hij met een, een klein holletje alvast uh, die kant op om uh, de bal goed klaar te leggen. De overtreding is uh, van Wil op Wildschut. Wildschut die we in de slot van deze wedstrijd uh, opvallend weinig rustjes hebben zien maken. Eén keer is hij nog gevaarlijk geweest en schoot hij de bal in het net. Maar toen stond hij ongeveer, niet eens ongeveer, hij stond gewoon op de achterlijn en Die bal lag daar ook. Dus dan is het heel lastig, die bal binnenschieten. Nu de bal richting de tweede paal geplaatst. Door Holla over de goal van Babel zijn. Dus deze keer hoeft de doelman van NEC niet in te grijpen. En kan die zonder problemen de doeltrap gaan nemen. En zal NEC nu ook een wissel gaan doen. En gaat voor, naar Verona voor. Vanavond ook weer een goede wedstrijd gespeeld. De zoveelste al van de jonge Nijmegenaren op rij... En voor hem komt Amieu erin, een wat meer verdedigend ingestelde uh, linkerspeler uh, aan de linkerkant. Maar hij kan die hele linkerkant bestrijken, de Fransman. 10 minuten is er nog te gaan in deze wedstrijd. En NEC inmiddels op een comfortabele 2-0 voorsprong.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 Hard to carry on Well, it sucks to be on And it hurts to be real But it's nice to make some love that I can feel Shadow Days van John Mayer. Wordt het nog spannend, Frank? Nee, ik ben bang van niet. Zes minuten nog voor bij VVV-NEC. 0-2 is het voor de ploeg uit Nijmegen. En uh, ik denk niet dat het uh, heel erg spannend gaat worden. Zeker ook als we de geschiedenis erbij pakken. Dat heeft eigenlijk niks met deze wedstrijd te maken. Maar het zegt wel wat over de manier waarop uh, NEC naar VVV gaat. Want uh, van de 16 keer, vandaag is de 16e keer dat de NEC hier naartoe is gekomen in de Eredivisie... heeft VVV maar één keer weten te winnen in eigen huis. En negen keer, vandaag wordt dan de tiende keer... dat NEC weten te winnen. Dus uh, ze komen hier graag in Venlo op bezoek. Ten eerste omdat het dichtbij is. Het uitvak zit ook vol, gezellig... met allemaal NEC-fans die daar veel plezier hebben op dit moment. Want uh, hun ploeg is aan het winnen. Zeefuik nu, randje strafschap gebied, rug naar de goal draaien. En uh, daar heeft Gent daarna nog alle moeite... om die bal onder controle te krijgen. Zo'n typische Zeefuik-actie... Randje strafschopgebied wegdraaien bij zijn tegenstander. En dan venijnig uithalen. Veel venijniger dan dat hij dat al een keertje voor de rust uh, probeerde. Forstermans is die daar uh, de baas. En via de vuisten van Gentenaar kan uh, NEC nu gaan ingooien. Via Comboy aan de linkerkant. Halverwege de helft van VVV opnieuw naar Zeven. dan maar Randjes strafschopgebied van de Velden. Uh, van de Velden kiest even voor de route terug naar Van Eijden. Breed naar Nuitink. En dan moet VVV eigenlijk van de goal afkomen. Wil het überhaupt uh, nog wat bereiken? Maar sinds de 2-0 van Schöne is uh, het gevoel dat er nog wat te halen is bij VVV... wel duidelijk uit de ploeg verdwenen. Het uh, enthousiasme waarmee het aanval trok is er wel een beetje vanaf. Nu wordt gewoon een beetje plichtmatig chebo gezocht. En die mag dan een beetje gaan lopen rommelen. Proberen een teamgenoot te bereiken of op doel te schieten. En het rommelen een teamgenoot te bereiken. Daar blijft het allemaal een beetje bij steken. Nu een overtreding van Holla op het middenveld en daar is Fadoch, zie ik. Nee, Schöne is daar het slachtoffer van... De Deense International en die heeft wat pijn, maar geen hulp nodig vanaf de kant. Dus zal zo meteen die vrije trap gewoon genomen worden. Krijgt het handje van uh, Holla en accepteert het dan uiteindelijk uh, ook gewoon. Conboy en Schöne gaat dan uh, zelf achter uh, de bal staan. Gaat hem toch maar niet nemen, want hij heeft toch wel wat last in ieder geval. En dus NEC even temporiseren met hun spelbepaler die wat loopt te hinkenpinken. Even die vrije trap achteruit genomen. ik dan toch maar wat opportunistisch, die bal naar Zevuik. Wil voorstemans graag dat Zevuik buiten spel staat, maar dat is niet zo... Want de vleugelspelers zijn blijven hangen. En dus blijft NEC in balbezit. Want Zevaak neemt de bal op de borst aan. En zorgt ervoor dat hij uiteindelijk weer naar achteren getransporteerd kan worden. Daar waar Van Eijden nu op avontuur gaat. Tussen allemaal VVV'ers in. Dan loopt hij nu op aangeven van Zevaak. Bijna dwars door de defensie van VVV in. Struikelt dan uiteindelijk over een tegenstander. En dan kan VVV eraf komen. Via Linse inmiddels in de ploeg gekomen. En Kullen over de rechterkant. Aardige actie heeft hij in huis. Maar dan... Eh... Ontbreekt het vervolg omdat er te weinig gele hemdjes mee naar voren zijn. Komt hem een handje helpen. Die probeert een solo tussen twee NEC-verdedigers door. Maar van Eijden en uh, Comboy zijn hem uiteindelijk de baas. Blijft VVV wel in balbezit. Nu via Wildschut die wegdraait bij zijn tegenstander. Probeert daar nog een vrije trap te versieren. Die krijgt hij niet. Zo op een metertje of twintig zo'n lekker plekje voor Holla weer om uh, een vrije trap te nemen. Maar uh, dat gaat allemaal niet door. En opnieuw blijft VVV wel in balbezit. Nu allemaal op de helft van NEC, maar daar is het heel druk. En voetballend komt VVV dan tekort om daar doorheen te voetballen. En dus komt NEC vanzelf alweer in balbezit, zoals dat nu is, via Fadoch. Vadoc die uiteindelijk de bal weer ingeleverd ziet worden door Conboy. En dus schakelt NEC weer achteruit. En via Linse probeert VVV dan weer de volgende aanval op te bouwen. Maar er is geen vrije man voorin. En dus wordt de bal plichtmatig rondgeschoven. Achterin Leiva Cabessi, Forstermans. Holla komt de bal dan even halen. Terugleggen naar de recht. De recht naar Forstermans. En zo schuift het allemaal wel weer heel traag op. Richting de helft van NEC. Te traag eigenlijk. Oei, dat is gemakkelijk ingeleverd. Wildschut dan ineens op 20 meter... Zomaar heeft hij wat vrijheid, die vrijheid daar... Kan hij ineens geen weg meer mee. Want er is geen ruimte om in te rennen. Hij moet er ineens een actie maken. Dat beheerst hij dan toch wat minder vanuit stilstand. En uh, zorgt wel dat zijn ploeg in balbezit blijft. Nu via Mewis aan de rechterkant. Twee tegenstanders kwijt. Voorgegeven. Is er dan iemand om die bal in te koppen? Nee is het antwoord. Want de bal gaat gewoon voor de goal langs. En wordt dan weggeroeid achterin door Wil. Die nog even schelt richting zijn centrale verdedigers. Maar uiteindelijk zijn die niet het probleem. Er zijn gewoon te weinig aanvallers voor bij VVV. Om de achterhoede van NEC in de problemen te brengen. En NEC staat gewoon geduldig te wachten in de laatste minuut van deze wedstrijd op de volgende aanval van VVV. VVV, aardige diepe bal. Leiberkabessi die helemaal is doorgelopen. Die besloten heeft in de allerlaatste minuut van deze wedstrijd het, de achterroede van zijn voormalige club nog even lastig te maken. Maar dat valt allemaal wel mee. Leiberkabessi is niet zo heel groot. Het was een boogbal. Rustig doorgekopt door Van Eijden in de handen van Babels. Babels die denkt, hoe verder die bal weg is bij mij vandaan, hoe beter we die laatste tellen van deze wedstrijd door gaan komen. En zo is het tenslotte ook. Dus schiet hij de bal maar gewoon hard weg. Vorstemans pikt op. De recht nu. En dan de bal naar Mewis. Drie minuten extra tijd krijgen we voor, voor, voor uh, nog wat mogelijkheden voor VVV misschien. Maar ik heb al gezegd, echt geloven doen ze er niet meer in. En daar voetballen ze uiteindelijk ook naar Mewis. Aardige bal op Linse. Linse wordt ondersteboven gekegeld maar loopt de bal ook over de achterlijn. Nuitink geeft daarvoor een applaus. Het publiek in Venlo gaat alvast richting de parkeerplaats. Want die zien die 2-0 achterstand ook niet meer goed komen. Tegen NEC dat dus weer drie punten meeneemt uit een wedstrijd. Vandaag tegen VVV in de koel cool een 2-0 voorsprong met nog een paar extra minuutjes te spelen.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 met Nobody's Wife? Frank Wieland met de laatste seconde van VVV NEC. Ja, wat mij betreft mag het wel klaar zijn. Maar er <laughs> ligt nog een speler geblesseerd op de grond bij VVV in zijn eigen strafschopgebied. Forstermans kwam wel lelijk in aanraking met Van der Velden. En het levert Van der, der Velden een gele kaart op. En uh, ja, Deze wedstrijd is eigenlijk al gespeeld vanaf het moment dat uh, Schöne 2-0 maakte. Babels zei vorige week, na de overwinning op FC Twente, dit is leuk. Maar het gaat eigenlijk pas tellen als we ook winnen van VVV. Want als we daar punten laten liggen, dan hebben we die vandaag alvast weer terugverdiend. Maar daar doen we het allemaal niet voor. Dus moet er gewonnen worden. Nou, dat heeft uh, de rest van de ploeg keurig in de oortjes geknoopt. Want nu heeft scheidsrechter Sanders wel afgefloten. Maar op het moment dat Forstemans weer overeind staat, hoeft hij niet eens naar de zijlijn uh, te lopen om daarna weer terug te komen. VVV kan gewoon van het veld afgaan met de tweede nederlaag op rij onder Lokhoff. En die 2-0 komt op het bord dankzij uh, twee goals van George en Schöne. Dat betekent dat NEC vandaag in de koelwind cool met 2-0. Buitenlands voetbal ja, langs de lijn. Te beginnen in de Bundesliga. Daar won Borussia Dortmund met 1-0 van Werder Bremen. En het was voor de twintigste een volgende keer dat de koploper in Duitsland niet verloor. Het laatste verlies in de Bundesliga was op 18 september 2011. Toen verloor Borussia Dortmund van Hannover. Na de zeven klappers tegen Hoffenheim in de competitie en de, tegen FC Basel in de Champions League... was Bayern München vandaag opnieuw op dreef. Het BSC werd met 6-0 verslagen. Arjen Robben nam drie doelpunten voor zijn rekening. Twee uit een strafschop. Borussia Mönchengladbach blijft meedraaien in de top. Gladbach blijft derde op de ranglijst na een 2-1 uit overwinning op Bayer Leverkusen. De stand aan kop. Borussia Dortmund 59, Bayern München 54. Borussia Mönchengladbach 51. Alle drie uit 26. En dan volgt nog Schalke 04. Dat heeft er 47, maar dan uit 25. De kwartfinales van de strijd om de FA Cup werden opgeschrikt door een ernstig voorval. Tijdens het duel tussen Tottenham Hotspur en Bolton Wonders werd Bolton middenvelder Fabrice Muamba omwel. Medici hebben hem na zes minuten reanimeren van het veld gedragen. Het duel is gestaakt in de 41ste minuut bij een 1-1 stand. En Tottenham Hotspur speler Rafael van der Vaart stond er vlakbij. Het was natuurlijk uh, ja, verschrikkelijk. Ik, uh, ik, moet zeggen, ik stond er wel vrij dichtbij, maar het gebeurde achter mijn rug. En uh, ja, hij, viel, hij werd onweldig en hij viel eigenlijk uh, ja, uh, nee, verdood neer, eigenlijk, als je het zo uh, mag zeggen. Ja. En, uh, dus dat was meteen een uh, ja, schokreactie en uh, iedereen natuurlijk het veld in. Maar toen hebben ze hem uh, inderdaad gereanimeerd en uh, hij kwam nog bij. Of tenminste, in ieder geval zijn hart begon weer uh, te kloppen. En daarna uh, verloren ze hem weer, dus het is nog steeds uh, heel erg kritiek... Uh, ik zou ook niet weten hoe het er nu voor staat, maar het ziet er niet best uit. Een situatie die Van de Vaart nooit meer wil meemaken. Ik heb sowieso nooit meegemaakt. Je begint, benen beginnen te trillen, koude rillingen. Uh, iedereen begint te bidden van alsjeblieft. En, uh, de spelers van hun begonnen ook zijn naam te schreeuwen van uh, alsjeblieft. En het was echt een uh, ongelofelijke situatie. En, ja, het was meteen duidelijk dat we natuurlijk gingen stoppen. Uh, iedereen wist dat het goed mis was, omdat hij ook een beetje uh, lag te trillen op het veld. En uh, ja, het was echt, uh, pff, ja, we stonden er allemaal bij omheen. Maar te, te, teken, je hoort het vaker, maar je bent er nooit uh, bij geweest. En als je dat dan uh, zelf dichtbij meemaakt, ja, je, je, je, het is echt uh, een schok. Dit vertelde Rafael van de Vaart anderhalf uur geleden, dik uh, in deze uitzending. Inmiddels is bekend dat de toestand van Fabrice Mohamba nog kritiek is... Hij ligt op de intensive care. Het andere kwartfinale duel tussen Everton en Sunderland eindigt in 1-1. En dat betekent dat die beide teams op herhaling moeten. Er waren ook nog twee competitiewedstrijden. Wigan Athletic tegen West Bromwich Albion 1-1 en Fulham Swansea City 0-3. In Spanje in de won Barcelona de uitwedstrijd tegen Sevilla met 2-0. Xavi maakte de 1-0 en daarna liet Messi zien... waarom hij een van de beste voetballers aller tijden is. Het uh, de tweede goal van de Argentijn. Hij poorte en hij stifte. Ja, u moet hem gewoon zelf zien. Uh, het was een schitterende... Koploper Real Madrid heeft een voorsprong van 7 punten... en Real kan dit gat morgen weer vergroten... want Real speelt morgen thuis tegen Malaga. In Italië won koploper AC Milan de uitwedstrijd tegen Parma met 2-0... en Manuelsson tekende voor de tweede. Het andere doelpunt werd gemaakt door Slatan Ibrahimovic. Milan blijft vier punten voorsprong houden op Juventus... dat de uitwedstrijd tegen Fiorentina met 5-0 won.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 Time for Africa waka van Shakira was dat. Mountainbiker Rudy van Houts heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen al vormbehoud getoond. Van Houts, die door de vijfde plaats vorig jaar op het EK al een nominatie voor de Olympische Spelen op zak had, voldeed net aan de ijs. Hij werd twintigste in Zuid-Afrika in Pietermaritzburg. Op de geschone lijst was Van Houts zestiende en dat is precies de ijs van NOC-NSF. Tennisser John Isner heeft voor een verrassing gezorgd op het tennistoernooi van Indian Wells. De Amerikaan was in de halve finale te sterk voor Novak Djokovic. De Servische nummer 1 van de ranglijst werd in drie sets verslagen. En Isner mag nu in de finale spelen tegen of Rafael Nadal of Roger Federer. Want die spelen de andere halve finale. En dat bracht de tijd op uh, bijna 13 minuten voor 11. Wat een goal! De eredivisie. Penalty, Alle wedstrijden van vanavond. Excelsior-Roda werd 2-1 na een 1-0 ruststand door een goal van Djanka. Vukovic maakte de tweede voor Excelsior. Vukovic ja, speelt bij Roda, maar die schoot in eigen doel. Het was wel een hele mooie. 2-1 werd het nog door Malky, maar dat was echt uh, dik in blessure tijd. De tactiek van Excelsior werkte. Tijdrekken waar mogelijk. De rode JC raakte volledig de weg kwijt en kwam geen moment in het spel. En de maken, Janka vond het wel een geslaagde list. Ja, we hadden een goed, uh, uh, goede tijd genomen. Vooral de keeper. En uh, ja, ze vonden het echt niet leuk. Je zag dat ze gefrustreerd raakten. En uh, zo raakte ze ook uit het spel eigenlijk. Een beetje treiteren toch? De trainer van Excelsior, John Lammers, roemde de werklust van zijn elftal. Maar ik vond dat wij vandaag wel hebben laten zien dat wij per se wilden winnen. En dat, dat zag je gewoon aan alles. Hè. De duels werden scherp genomen. Het omschakelen was fantastisch. Uh, het dieplopen was erg goed. Ik zeg al, alleen het voetbal bleef een klein beetje achter. Ja, en waar Lammers dus trots is op het arbeidsezels van zijn elftal, is de andere trainer, Harm van Veldhoven van Roda, ernstig teleurgesteld. Ik vind dat we vandaag een steltje kleine jongens hebben geacteerd. En dat, dat, dat, dat doet mij enorm pijn, omdat wij vandaag uh, goede kans hadden om uh, ons verder door te zetten om die play-offs te kunnen halen. En vandaag gooien we dat eigenlijk een beetje te grabbel. En dan moet je in eerste instantie naar jezelf kijken. En dan heb je eigenlijk vooral in het begin van de wedstrijd... heb je dat te grabbel gegooid. En dan staan grote jongens op. En dat geeft aan dat vandaag een steltje kleine jongens waren. Alex Excelsior euh, pakte door die overwinning de voorlaatste plaats... en deed de laatste plaats over aan de Graafschap. Want dat verloor met 1-0 uit bij RKC Waalwijk. De goal viel naar rust en was van Nemet. RKC beslist de wedstrijd pas 10 minuten voor tijd. Trainer Ruud Brood had tot op dat moment geen vertrouwen in een goede afloop. Je zag ook aan het wisselen. Ik, ik trachtte alle aanvallers te wisselen. En het was inderdaad heel moeizaam, eerlijk gezegd. Dus ik dacht ook van nou oké, okay, dit, dit moet een lucky goal worden. Want we kwamen er niet goed doorheen. En de zijkanten... We werden gelukkig met voer, kan weer wat beter bezet, maar de voorzetten waren niet goed genoeg. Maar ik ben het met je eens, die goal komt zo uit niets. De treffer betekende dus een enorme opluchting voor Brood. Ja, absoluut, want het zijn hele belangrijke punten. We staan nu op 34, dus we zijn heel dicht bij het doel. Eigenlijk het tweede doel, dus dat is fantastisch. Je moet van dit soort concurrenten, zeg je in eerste instantie, winnen. Nou, ik denk dat, het, dat we dit soort wedstrijden hebben weer laten zien ook tegen Excelsior. Wat niet altijd even fraai is, maar die zetten we wel om. En we houden de nul, dus we verwachten dat er nu andere tegenstanders komen. Dus dat het voetbal weer wat beter wordt. Voor de Graafstad breken zorgelijke tijden aan. De ploeg verloor de laatste drie wedstrijden. En dat is pijnlijk ook voor de trainer, Richard Roelofsen. Ja, natuurlijk, maar je weet dat je een moeilijk programma hebt. En uh, dat, dat was van tevoren al, uh, al duidelijk. Dus ja, daar verandert niks aan als je één keer wint. Dat, dat programma blijft staan en het blijft nog steeds pittig. Dus uh, ja, alleen uh, deze wedstrijd, als je de hele wedstrijd bekijkt... Uh, had je misschien kans op wat meer gehad. En uh, ja, helaas, helaas is dat niet zo. Maar heel lang wil en kan Roelofsen er ook niet stil bij blijven staan. De wedstrijd is gespeeld. We kunnen er nu niks meer aan doen. Dus een streep eronder en uh, op naar de volgende wedstrijd Twente thuis. En dan VVV Venlo tegen NEC. Dat eindigde in 0-2 na 0-1 ruststand. Voor rust scoorde George voor NEC en na rust Scheunen. Gisteren was er ook nog een wedstrijd. Vitesse Herakles, die eindigde in 2-0... Morgenmiddag om half veen is er ADO Den Haag tegen Ajax. Om half drie PSV Veen, FC Twente Feyenoord en FC Utrecht FC Groningen. En om half vijf ook nog AZ tegen NAC Breda. AZ gaat een kop, 52 uit 25. Ajax is tweede, 49 uit 25. FC Twente derde, 48 uit 24. PSV en Veen bezetten de vijfde plaats met 48 uit 25. En zesde is Feyenoord, dat heeft er 45 uit 25. Achste, de achtste plaats wordt gedeeld door RKC en Roda. Die hebben allebei 34 uit 26. En dan gaan we helemaal naar onderen. Daar staat FC Utrecht vierde van onderen. Dat is de vijftiende plaats, 27 uit 25. Daaronder VVV, 25 punten, twee minder dus. Maar ook al een wedstrijd meer gespeeld. Uit 26 duels dus. Excelsior heeft er 18 uit 26. En de Graafschap 16 uit 25. En de Graafschap is daarmee laatste. Tell you now <clears throat> I took a home all right, no. Erwin Koeman wordt tot het einde van het seizoen... de trainer van uh, FC Eindhoven, de eerste divisieclub. Ernest Faber was daar de trainer. Die werd assistent van Philip Cocu bij PSV. En dus zocht uh, Eindhoven een nieuwe trainer. Gisteren onder assistent Pascal Maas... speelde Eindhoven met 1-1 gelijk tegen Cambuur. Eindhoven staat derde in de eerste divisie. Zeven punten achter op FC Zwolle. Maar FC Zwolle heeft nog een wedstrijd te goed. Daartussen staat nog Sparta. Dat staat één puntje voor op Eindhoven. We kunnen nog even luisteren naar Alex Pastoor, de trainer van NEC... dat met 2-0 won bij VVV. Ronald van der Geer praat met hem. Alex, wat is voor jou naast de overwinning het meest positieve van deze avond? Um, nou, feiten zoals uh, geen tegendoelpunt, zelf twee gemaakt. Uh, grootste deel van de wedstrijd uh, controle gehouden. Uh, uitwedstrijd gewonnen. Um, nou ja, voldoende denk ik. Tevreden ook over, over, het, over het vertoonde spel... Nou, ik vond uh, het in de eerste helft uh, nou, vond, vond goed en gedegen. Uh, echt de wil om te winnen kon je zien. Uh, we vielen aan. Uh, we verdedigden op hun helft. Dat vond ik ook prima uitzien. We hadden ook uh, grote kansen. Eentje ervan uh, ging erin. Eentje op de paal. Uh, maar in de tweede helft ja, dan hebben we toch uh, ja, de eerste 20 minuten vooral uh, achteruit gelopen. Uh, en ik vond in combinatie met uh, VVV dat uh, wilde aanzetten. Ja, dat leverde ons uh, niet echt heel veel uh, kansen tegenop. We houden eens één hele grote die Gabor fantastisch pakt. Maar wel uh, verlies je dan de controle over de wedstrijd. En dan hoeft hij maar één keer verkeerd te vallen. En dan, uh, en dan moet je maar zien wat er gebeurt. En de laatste 20 minuten vond ik dat, uh, ja, toen, toen leek het alweer een klein beetje op het begin. Want toen gingen we voetballen en toen, uh, toen bleven we redelijk van de goal af. Alex Pastoor was dat de trainer van NEC dat met 2-0 van VVV won. We hoort de laatste tonen van de Tune. Max van Wezel zit klaar om met het oog op morgen te presenteren. En langs de lijn, morgenmiddag, 2 uur, met Van en Tom. Tot dan. 10.000 keer. En dan gaat het snijden! bal gaat erin! Het is ongelofelijk! 10.000ste. En dan komt dat slotsprintje van Ingrid Haringha en zijn 10.000 keer. AZ67, Go het Eagles. NOS langs de lijn. 0, 0. Zondagmiddag 25 maart. een schot en weer een doelpunt! Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja! Ja! Nederland heeft Olympisch goud! ongelooflijk! Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh, wat een de... En natuurlijk de actuele wedstrijden. Kans op 3 en daar is die. De tienduizendste langs de lijn. Jongen, jongen, wat een feest! Voor één keer live vanuit beeld en geluid. Hoor, hoor, hoor. Zondag 25 maart op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hey, Suus, over dat jurkje dat net niet paste? Goed nieuws! Ik ga er met jou en de meiden naar zoeken in Barcelona.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 Ga naar nrc.nl slash proef of bel 0800 1428. In Nederland weten we, de belastingaangifte die hoort erbij. En dit jaar vult de Belastingdienst uw aangifte alvast voor u in. Zo werd de aangifte van Lero en Janine ingevuld terwijl ze in een yogales zaten. En die van Farouk terwijl hij met zijn kinderen in de speeltuin was. Handig, maar u moet nog wel even zelf controleren of alles klopt. Vul hem aan en verstuur uw aangifte voor 1 april. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Door aangiftes eenvoudiger te maken, komen we verder. Dit is Radio 1.